Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert... heerst een angstcultuur en komt corruptie voor. Dat schrijft De Telegraaf, die medewerkers sprak en cijfers opvloeg. Sommige medewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een medewerker blijkt te hebben meegedaan aan een gewapende woningoverval. Ook zou iemand van de dienst geholpen hebben bij de diefstal van wapens... uit een gebouw van de justitiële dienst. Volgens de Telegraaf bestaat bij justitie de angst dat medewerkers gedetineerden gaan helpen te ontsnappen. Dat zou al een keer zijn gebeurd. Bij Oekraïense aanvallen in de regio Belgorod zijn gisteravond zes mensen omgekomen. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Vier van hen lagen onder het puin van een flatgebouw dat na beschietingen deels instortte. Aan de andere kant van de grens, in de Oekraïense regio Soumy, is volgens het leger iemand omgekomen bij een Russische luchtaanval. Vier anderen raakten gewond. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft zoals verwacht Cyril Ramaphosa herkozen als president van het land. De ANC-leider is sinds 2018 president en hij won de stemming gisteren overtuigend. Twee weken geleden verloor de partij na 30 jaar de absolute meerderheid en de ANC moet de macht nu delen. Gisteren is een coalitieakkoord gesloten met de Centrumrechtse Democratische Alliantie. Ze gaan samen met twee kleinere partijen een regering vormen. Op de A2 bij IJsden in Zuid-Limburg is bij een ongeluk de inzittende van een auto omgekomen. Een andere inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin de slachtoffers zaten reed iets na middernacht op de oprit van een benzinestation. Maar de bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. en botste tegen een ander voertuig en een boom. Het weer stevige buien met kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het droger, vanmiddag breekt af en toe de zon door. Staat een stevige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond weer meer buien mogelijk met onweer. En ook morgen wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de n 522 vanuit Amstelveen naar Bijlmen. Meer bij de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, Zandvoort het heeft, het. heeft het. En jij weer, mogen we weer. Het we ritme van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM. met nu toebak lees. Oh ja, straks hebben we het ook de geschiedenis en eh, nog veel meer. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, voor! Ja, ze ontmoetten elkaar uh, destijds. En ze maakten deze plaat onder andere. Buddy Holly, nee, probeer nog maar even te gokken wat het nog meer is. En verder is ook dit, daar hebben we het over. They came in and they, they just came in firing. The people, there was no provocation whatsoever. Ja, en ook deze man is, uh, zou jarig zijn geweest. You probably noticed there's something different here. Wel, this is Hazard Ja, wie is die man natuurlijk? En we hebben het over hele spannende dingen. Scream hebben we het onder andere over. Maar eerst even hier muziek op de radio. Tweede gedeelte van het radio programma. Welkom hier Phoenix. Tonight Future and en seven and it's quite surprising. Have the With me, let's roll. With me, talk to myself and it's quite surprising. In the middle. Opening van het tweede grote radio radioprogramma. Jawel, Enzo Keuning was hierbij uitgenodigd bij Phoenix. En tonight, de zaterdagmorgen, we kijken weer naar het... Het... Een kijkje in het verleden. Christen. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar het verleden en een van die dingen die uh, er gebeurden. Nou, vertel je Ja, nou, ja. je hebt het eigenlijk al een beetje over gehad, hè? vorige no. uur. Nou. Ja, dat is toch de ontmoeting, hè? De ontmoeting die een geschiedenis heeft opgeleverd. 60 jaar geleden plus minuut. Ja, en Donald Trump zou zeggen fake news. Want uh, ja, uh, de eerste boeken over de Beatles... dateren de ontmoeting ruim een jaar eerder... op 15 juni 1956, ja... ja. En er wordt ook gezegd op 6 juli 1957. Ja, maakt natuurlijk heel veel uit. Maar we uit. gaan het over vandaag hebben. Je had namelijk de, de quarryman, ja. uh, die bestond al. En uiteindelijk dat was John Lennon met een aantal mensen. En de quarryman bestaat nog steeds. He? Die bestreden nog steeds op eigenlijk, dat is wel grappig. Hmm. En, de, en de quarryman die traden op voor een een of andere feest. Ja. En uh, daar kwam Paul McCartney kijken. En wat zag Paul McCartney? Er waren een paar lads rond en er was one particular man... die aan de vracht had een soort check shirt... Dit sort zijn of blondish kind of hair, a little bit curly sideboards looking one was you know, hmm. Bizar hè Jo, gewoon John Lennon dat hoor je gewoon spelen uiteindelijk Paul maar elkaar ik vroeg zit daarbij en uiteindelijk worden dat eerst de Silver, Silver Beatles, geloof ik. een Beatles. We hebben verschillende namen ondergaan. geven Stuart Sutcliffe die bedenkt dan in 1960 gewoon de Beatles, jongens. Zo gaan we het noemen. Gewoon. Stuart, Stuart Sutcliffe heeft natuurlijk niet overleefd. Die is al lang al overleden. Ja. Ja, een hersenbloeding. Maar goed, uiteindelijk. Het is wel een bizar verhaal dat deze John en Paul zich ontmoeten. Want namelijk de moeder van, uh, van uh, Paul McCartney. Die overleed al in 1956. Toen is dus hetzelfde jaar een borstkanker. En uh, zij wordt dan geopereerd naar amputatie. Uh, overleeft ze het niet. En zegt zelf wel op sterfbed. Ik had graag die jongens zien uh, op opgroeien. En uh, de, de moeder van John, van John Lennon. Die wordt door een uh, politieagent buitendienst doodgereden. Oh. En dus een, uh, ja, Binnen die twee jaar zijn ze aan elkaar gelinkt. En maken dus de meest mooie muziek. John en Paul. Uh, ja, voor de Beatles. Ja. En wat ze als eerst opnemen met die man, uh, Dit. Ja. Je hoort ook John Lennon, ook gewoon zijn scherpe stem, mooi ook, hè? En ze zijn ook nog een beetje gek van uh, Body Holly, dat is duidelijk. Ja, daar ja, is niks mis mee. Nee. Trouwens, heb je het programma gezien van Nick en Simon? Daar komen, daar komen de Quarries, die komen daar ook... Uh, de Quiry Man komt daar ook uh, volledig aan in bod. Oh, leuk. Ook, okay. ook, oh, leuk. leuk, leuk. In uh, 1752 dan uh, vindt Benjamin Franklin de blikstamafleider uit... bij het oplaten van een vlieger. Oh. Maar het leuke is, ik, uh, mijn zoon heeft dus als tweede naam uh, Franklin... maar die man die was echt geweldig. Want die was ook de eerste die het concept van de golfstroom voorstelde... om de klimaatverschillen tussen Europa en Amerika te verklaren. En hij was ook de uitvinder van het bifokaal brillenglas... Hij was uit 1752. Oh, dat is al op tijd. Maar je hebt de seerataan Franklin Delano Roosevelt. Yeah? Die is dus mm -hmm. ook gewoon een hem genoemd. Dus het is dus gewoon echt een man die enorm veel Blijkbaar. uitvindingen op zijn kont ja. heeft. Ja, jeetje. Geheimd. Dat heeft mijn zoon als tweede naam. Nou, ja, dat nou. heb je al drie keer gezegd. Ja. Oké, okay, vertel. Nog een keer. <laughs> Even in Amerika te blijven. Hoe heet het? Vandaag in, 19, nee, sorry, in 1836 wordt Arkansas wordt de 25ste staat van de Verenigde Staten. Arkansas. Arkansas. Arkansas. Arkansas. Precies. Ja, ja nee, 1877. Harry Orson Flipper studeert als eerste zwarte Amerikaan af aan de militaire academie. En hij is voormalig slaaf. Uh, in bepaalde gebieden van Amerika is het uh, slaafvrij. Dus dan zijn de uh, slaven vrij. En uiteindelijk wordt hij de tweede luitenant. Uh, waar, uh, hij was eerst eigendom van Erhan G. Ponder... En zijn, uh, zijn moeder en zijn vader ook, geloof ik. En ook zijn, uh, noem je dat, uh, zijn, zijn zoon. Of nee, ze, ze, ze, ze, ze, dat nou? zijn broer ook. En uiteindelijk wordt hij dus echt een militair die echt wel aanzien heeft. Hij uh, leidt een uh, zwarte regiment. En uiteindelijk wordt hij eervol ontslag... omdat hij ook wat dingen op zijn kerfstok heeft. Maar later wordt dat weer aangevochten In 1999 krijgt hij dan eerherstel. Dat heeft zijn familie aangetekend. En uh, Osama uh, was... Uh, nee, niet Osama... Barack Obama uh, geeft dan uh, verklaring van dat hij gewoon eervol ontslagen is... wegens goed gedrag. Oh, ja, dus dan wordt hij in hier hersteld, deze ja. Henry Ocean Flipper. Flipper. Ja. In uh, 2023, slechts één jaar geleden... hebben wetenschappers onthuld in een wetenschappelijk artikel... in de Geophysical Research Letters... dat er zoveel grondwater is opgepompt dat de helling van de aardas in de periode van 1993 tot 2010... met zo'n 80 centimeter in oostelijke richting is verschoven. Oh. Dat is wel bijzonder. Yeah. Ik, ik zie een film opkomen. Yeah. Maar het heeft ook gevolgen dus voor de zeespiegelstijging. Want volgens uh, schattingshouder zou er in die periode zo'n 2150 gigaton water, grondwater zijn opgepompt. Ik vind het wel een bijzonder verhaal. Ik maar wacht even. Het... Wel... Wij kunnen dingen altijd vergelijken. Je, je kijkt ergens langs en denkt je... Oh ja, hij is een klein beetje opgeschoven. Het huis is een klein beetje verzakt. Maar hoe kunnen zij dat meten? Want ik bedoel, die aarde die, die kan je nergens aan vergelijken. Toch ja, de denk, is of denk dat het ten dan? opzichte van andere planeten. planeten Oké, okay, ik heb ook helemaal geen verstand van. Dat is... nou, goed. goed, Bob ah, Dylan, 19... 1965. Goed ja, dat ja, is ook 1965. Neemt hij deze plaat voor het eerst op? In één keer wordt hij wereldberoemd. Hij neemt hem op op deze dag. Op 15 juni. En op 20 juli wordt hij uitgebracht. En dan staat hij eerst nog op het album Highway 61 Revisioned. En uiteindelijk staan steeds meer mensen het album gewoon draaien. Want het nummer duurt 6 minuten en is lastig uit te brengen op een single. En uiteindelijk wordt hij op de single ge gebracht. Op de ene kant een gedeelte en op de andere oh. kant een gedeelte. En uiteindelijk wordt het een grote hit voor deze Bob Dylan. En je weet, Bruce Springsteen... Ja, die was geïnspireerd door dit nummer. Mm -hmm. En zijn moeder die zegt tegen: Je brengt nu de boodschappen naar binnen. Elke minuut dat je uh, later komt, dan krijg je extra straf. Ja, wist zij dat dit nummer 6 minuten zou duren. Dus Bruce Springsteen krijgt er heel veel straf. Maar oh. is wel geïnspireerd geraakt om uiteindelijk ook muziek te maken. Nou, er is oh, niks ja. van gekomen op Bruce Springsteen. Dat weten we ook allemaal. Oh, ja. Goed, wat dan weer? Ja, in 2010 uh, pre de premier uh, David Cameron destijds biedt excuses aan voor het doodschieten van 14 burgers door het. De Britse leger op eh uh, jawel Bloody Sunday in 1972. Now, the families die so of those who died should not have had to live with the pain and the hurt of that day and with a lifetime of loss. Some members of our armed forces acted wrongly. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. Hmm. Ja, mooi gebaar van David, want ik bedoel. Ik denk, ja, nou, gelijk komt het nummer erachter. Ja, ja. Okay. ja. Ja, dat hoort gewoon. Ja, dat, dat hoort hoort je. hè. Ja, ja wat ja. daar fout is gegaan is echt bizar en je kan op internet alle filmpjes vinden ook van direct ook geschoten zijn op mensen die daarop reageren ook gewoon. In and they, they just came in firing. The people there was no provocation whatsoever. Oh. Uh, they firing what? Rubber bullets? No, it was lead bullets they fired. Uh, they seemed to fire in all directions. Uh, there's some rubber bullets too. They didn't even seem to fire gas. It, uh, it was just het was helemaal outrageous. Het Ik weet het niet. Ze kregen zichzelf een Er is echt uitgebreid, uh, uitgebreid uh, verslag gemaakt. Uh, David Cameron vertelde daarover. En het is mm -hmm. gewoon zo fout gegaan. En wie het eerste schoot is echt het leger. Mm -hmm. het is, uh, ja, wat is wel uh, bijzonder aan is ook dat we jaarlijks vinden sinds uh, Bloody Sunday op 30 januari protestmarsen plaats. Nog steeds, ja. Om de ja. bloedige gebeurtenissen toch te, te herdenken. Ik heb nog een, een ernstig bericht ook van uh, de General Slocum. Dat was de stoomschip, ja, dat is in 1891 te water gelaten. En op 15 juni 1904, dat is dus 120 jaar geleden precies... brandde het af <tie> de, uh, op de, tot, tot, tot op de waterlijn op de East River in New York. Maar meer dan duizend mensen verloren het leven bij deze ramp. En uh, het was dus altijd de dodelijkste ramp van New York... tot de dag dat de aanslagen op het World Trade Center kwamen in 2001. En toen kwamen bijna 3000 mensen om het leven... Ja, het is een bizar verhaal ja. over deze. Want daar namelijk, uiteindelijk gingen er 1300 mensen aan boord. Ze gingen naar een, een, een picknick. Vrouwen en kinderen, heel veel aan boord. En uh, uiteindelijk uh, brak er brand uit. En Uiteindelijk dachten ze: oké, okay, geen punt. Uh, er zijn wel meer ellende geweest op die boot. Ze hebben echt wel eerder dingen. Een spookboot? Ge... Nou ja, het leek dat er, dat er echt de vloek op rustte. Want ze hebben al eerder problemen gehad dat ze vastgezeten hebben. Dat ze in de nachten uh, uit die boot moesten uh, worden gehaald. En uiteindelijk het breekt er dus brand uit. Ze dachten: nou, reddingsvesten. Uh, reddingsvesten, oh, die vielen van ellende uit elkaar. Er waren echt vrouwen die hun kind in een reddingsvest wikkelden in het water gooiden, als echt uit uiterlijke uit, uh, nood. En zagen gewoon die reddingsvesten uit elkaar vielen en uiteindelijk het kind verdronken. Dat soort dingen zijn er allemaal gebeurd. Het is bizar, de reddingsgroepen waren vastgeketen, die konden ze niet te water krijgen, dus uiteindelijk zijn er gewoon duizend mensen van die 1300 zijn gewoon verbrand. Maar op de East Bizarre. River, dus, uh, dat, dat is niet eens zo ver dan naar de kant lijkt mij. Precies, maar maar zwem... ze konden waarschijnlijk ook allemaal niet zwemmen in die tijd. Dus ze konden niet zwemmen en de kapitein wilde het uh, risico niet lopen... dat de huizen op de kant ook in de brand zouden vliegen. Die van nou we blijven gewoon op het water. Uh -huh. En dan kan iedereen doodgaan hier. Ja, dat gebeurde ook. De man, de kapitein heeft tien jaar cel gekregen en uiteindelijk uh, heeft hij drie jaar in de sing sing gevangenis gezeten. Drie jaar. Nou, ja. drama vooral. Echt Toch, een groot drama Ik uh, zie je hoe belangrijk het is dat mensen gewoon kunnen zwemmen ook, hè? Ja. dat, dat je zelf weer veiligheid kan brengen. Nog even een fragmentje. The General Slocum, after all, was not a luxurious ocean liner filled with dignitaries and tycoons. Rather, she was an aging pleasure cruiser in disrepair. Her victims, mostly German immigrants simply looking forward to a church picnic. As to why the disaster is often overshadowed, one survivor of the General Slocum later said, the Titanic had a great many famous people on it. This was just a family picnic. Ja, meer was het ook niet een family picnic. En dat is gewoon helemaal niet zo. Ja, ja En de Je had minder overleden dan, uh, dan deze. Mm -hmm. ja. En dan, dan is dit gewoon helemaal in de vergetelheid geraakt. Ja, hè? echt op internet, op uh, YouTube kan je allerlei filmpjes vinden. En dan zie je ook wekenlang allerlei lichaam aanspoelen nog. Die, uh, ja, de kant uh, Nou goed, dus zover oh even het drama. Ja. Straks de verjaardag. Doe maar iets vrolijks. Doe Longview. Catfish and the Bottorman. En I suppose... You've come down to help me Move things along And we lapped it up we're wise enough to know How it goes to get me me Niet long view, long Shot. Longshot. View is namelijk al een andere plaatje voor mij ook we wel eens gedraaid hier bij Toepak Leeft op de radio, ja. Uh, tijd voor de verjaardag, hè? Zeker, wie is de jarig weer? Kijk er even naar. It's your birthday. Ja, en de rap scene uh, wordt er wel feestjes gevierd. <lacht> Niet in Nederland, dat is wel duidelijk. Hij uh, zou jarig zijn geweest, overleed in 1977. Ja, hij was toen nog maar 55. Hij was een gigantisch goede pianist. Ik heb het over deze man. Errol Gardner Hij speelde alles op het gehoor. Hij wilde nog wel eens noten leren lezen. Is er nooit van gekomen. Hij deed dat, schud dat zo uit zijn mouw vandaan. Het bevijnde gevoel voor dynamiek en ritmische accenten. En het maf is, deze man, deze Garner, behoort tot het meest op grammofoon uitgebrachte platen. Hij kon uh, zes albums in één dag opnemen. Zo. Echt glansrijke eerste takes waren het allemaal. Het is, uiteindelijk heeft hij achtergelaten 3000 verschillende opnames. Het maf is overleed in 1977, maar in 1991 kwam er nog werk van hem uit. Nou, het bijzonder. Ja, toch? Ja, Gardner. Wie nog meer? Ja, Nederlandse schrijfster en voormalig prostituee. En Madame Xafira, Xafira Hollander, wordt vandaag 81 jaar. Ja. Nou ja, eigenlijk heet ze Vera de Vries. Ze werd wereldberoemd door haar boek, De Happy Hooker. De eerste twee jaren van haar leven bracht ze samen door met haar moeder in een jappenkamp. En uh, na de oorlog vestigde, vestigde het gezin zich in uh, Amsterdam. Destijds is ze verloofd geweest met Amerikaans econoom John Weber. En in 1968, nadat de verloving was verbroken, vertrok Xafira naar New York, waar ze op, de op het Nederlands consulaat in Manhattan werkte als uh, secretaresse. En ze verliet deze functie om te gaan werken als luxe. Escort. Yes. yes. Yeah. En ja, later opende ze haar eigen bordeel over haar ervaringen. Schreef ze diverse openhartige boeken. Ja, een beetje vanaf het einde van de 20e eeuw is actief uh, geweest in het, uh, als theaterproducent in Amsterdam. En die, in die tijd heb ik haar wel eens meerdere malen... Uh, jij, vond, ja, jij hebt haar ontmoet? Oké. Okay. En wat voor theaterstukken deze dan? Seks. <coughs> ja. ja? Natuurlijk. Lekker Goedien makkelijk. Nou goed, prima. Dus hij heeft nu momenteel in Amsterdam een Airbnb. En dat hij heeft ze ja, al vanaf klopt. gelegd. Van 2004 Zuidoost. of zo of 7 ja. heeft ze een Airbnb. Ja. Hij was vandaag I 55, like. noemde me eerder al, Ice Cube. Begonnen allemaal met dit lekker zoetsoppige rap. Met allerlei dingen die hij ergens meemaakt. Hij ligt niet in zijn raps. Dat zegt hij altijd. Dit ook is ook van hem. Uiteindelijk uh, kwam hij samen met uh, Dr. Jane aan. Dan maakt hij toch wat meer opstandig. Muziek zoals dit. Hij sprak de police. Dat is onder andere de opstand <laughs> van uh, Rodney King. Uh, weet je dat Rodney King werd lastiggevallen door politiegeweld. En uh, daar gaat deze plaat over. Uh, hij maakt nog steeds van muziek. De laatste plaat is uit 2021. En dan uh, heeft hij het over dit. Fucked up. Bad. Everything is corrupt, Ice Cube. Happy hij is een gang. acteur, hij speelt mm. in heel veel films. Hij doet ook zijn stem, uh, laat hij uh, gebruiken voor uh, allerlei tekenfilms, animatiefilms. Hij, dus, uh, ja. Hij is uh, een bijzonder man. Zelfs als Ice-T is natuurlijk ook zo'n uh, rapper. Die ook, Noemt zijn naam nog eens? Ja, Ice Cube. Ice Cube. Ja, yes, zeker. Wie? Nog meer? Vandaag is uh, Sip van de Ploeg jarig. Wie? Hij wordt vandaag <laughs> uh, 58. En hij is een Nederlandse zanger en... Uh, hij had toen, was dat niet de kast, heette het volgens mij. Ja. Hij, ze hebben een enorme hit gemaakt toen met de dij. Uh -huh. En hij uh, heeft ook uh, wel uh, Henk Poort vervangen, vaste vervangen was hij toen. Bij de musical Rembrandt, daar heb ik hem toen gezien. Oh. Dat is wel verrassend. Maar hij heeft inderdaad wel zo'n Hollandse kop, weet je wel. Ja, dus, weet dus, uh, je. ja. Ik vind het wel een goede zanger. Zeker, wie nog meer? Wie is die erg? Ja, actrice Helen Hunt wordt vandaag 61 jaar. Nou, Helen Hunt uh, heeft een aanzienlijke lijst met uh, filmrollen. In onder meer uh, Cast Away, mm -hmm. Twister. En uh, As Good As It Gets met uh, Jack Nicholson. Ja. The massie, hè, die. Ja. Ja. Echt, die is heel goed. Wel, en voor die, laat, het, voor die film uh, heeft ze... Uh, Won ze destijds in 1998 een Oscar voor de Beste Vrouwelijke Hoofdrol. Ja, erg goed was ze. Ze wordt vandaag uh, 60. Het begon uh, in een rolletje bij As the World Turns. Uiteindelijk stond ze in het publiek bij Bruce Springsteen. En dat is wel een mooi stukje. Kijk, ja, dan zegt hij: hey babe. Ja? En dan trekt hij haar uit het publiek vandaan. Je hebt het over Kurt Cox... Die was te zien in de videoclip van Bruce Springsteen... Dancing in the Dark. En daarna werd het uh, ja, de ene rol naar de andere rol... heeft zelfs ook nog in deze film gespeeld. <lacht> Ace Ventura. Maar de grootste indruk maakte ze toch met dit... Uh, Friends Courtney Cox... Had auditie gedaan voor Rachel Green. Maar ze werd uiteindelijk Monica Geller. En ze speelde daar van 1994 tot 2004 in. Uiteindelijk is ze een paar jaar echt van screen afgewezen. In 2007 zat ze weer in de film uh, Dirt. En het maffe is, waar ze het meest in terugkomt in de films, is de film Scream. Ja, oh, daar ken ik haar van. Klinkt heel raar, hè? Maar was hij al bekend toen ze uit het publiek getrokken werd? Ja, dat was al een beetje bekend. Oh, ja. dus hij herkende haar gewoon. Toen Precies, hij oh, okay. ja. Het was een, hele, ja, een, een raar, beetje ingewikkeld. Mooie, okay. een, mooie ja, film. Ja. Ja. Nou, tijf, ze begon in de film Scream in 1996. En het de laatste deel van Scream in 2023 deel. is de deel 5. Jouw grote vriendin is vandaag jarig. Oh mijn god. Ja, dat is uh, Susan Shortelder. En waar verliezen mijn grote vriendin nog? Zij is de Nederlandse zangeres van het duo. Susan Oh Fleek! Ja, ja, is zij dan? <coughs> ja, Susan Shortelder. Short oh. Short Short Oké. Okay. En Freek Rikkerinket. Rik heet hij, wat raar ah. naam hebben ze. Ja? Weeige types hoor, die twee. Ja, vind ja. je? Oh. Het is pas 32. Ja? Ze oh. zijn volgens mij vorig jaar getrouwd. Klopt. zo. En, uh, maar ze hebben wel leuke nummers. En ik vond ze wel leuke... Wel leuke nummers? Wel, wel leuk. Hoe er ja, een Jolanda momentje opkomen. Ja, ja, ik vind, Nee, nee. Nee, die gaan nee. niet rijden. Maar ze hadden toen... Uh, <lacht> Deze mee met de beste zangers. En dan gingen ze het ook ja. nadoen. En zo dat filmpje en zo. Dat was echt... Uh, ja, ik vind het best... Schattig zo, echt leuk. Ja. Het is een schattig stel Ja. Maar ik bedoel, als je die, die gast tegenkomt, zeg maar, ergens in de kroeg... en je gaat vragen, wat, wat, wat doe je? Nou, ik ben muzikant. Oeh, oh, sorry, gitaar en zo. Elektrische gitaar. Dan denk ik, zing. Wat, wat zing je? Oeh. Heel ja. bijzonder wat je daar doet, zeg maar. Nou ja, ze vond... hebben het wel gemaakt. Ik bedoel, je kan zeggen oh, wat je wil. Oh ja. Nou, als je het gemaakt hebt, dan deed je meteen ook helemaal hip. Goed, Harry Nielsen zou <laughs> jarig zijn geworden. Maar hij is al overleden in 1994. Dat was hij nog maar 52 jaar oud. Echt een triest verhaal. De man is bekend van dit natuurlijk. Dit is niet van hem. Nee is namelijk door uh, Fred Neal ges geschreven en hij heeft zelf ook heel veel nummers geschreven maar dit is de bekendste van hem, Harry Nielsen. Hij is uiteindelijk ook nummers gaan schrijven voor de Monkeys... voor de Yardbirds, voor de Blood, Sweat and Tears. En John Lennon was een heel grote liefhebber van deze Harry Nielsen. Ook uh, Paul McCartney, grote fan. En uiteindelijk is hij in de jaren negentig gestopt. Het last van zijn stem, dat was een beetje beschadigd. Uiteindelijk is dat hersteld. In 93 keer een lichte hartaanval. Daarna is hij ook weer een beetje hersteld. Ik dacht, "Nou, Ik voel me toch wel weer lekker. Weet je wat, ik ga weer liedjes schrijven. Want ja. ja, zijn manager was met zijn geld ervan doorgegaan, had ik begrepen. Of was het iemand anders? Nou goed, ook niet uit. Uiteindelijk uh, was hij net weer begonnen en toen kreeg hij een tweede hartaanval. En dat duur. ja, dat was uh, fataal voor hem. Ja. Echt een triest verhaal. En uiteindelijk is dat laatste wat hij opgenomen heeft, is pas uitgebracht in 2019. Lost and found. Wie nog meer? Ja, ja. onze uh, Nederlandse atleten, dachten. Daphne Schippers is vandaag uh, 32 jaar geworden. Nou, Schippers begon op jonge leeftijd met tennis. Maar uh, ze kwam er toch snel achter dat uh, haar hart niet bij het tennis lag, maar bij het rennen. Een sponsorloop bood haar ook dan de uitkomst. En uh, al snel na een sponsorloop bij de tennisvereniging besloot ze op uh, atletiek te gaan. En in 2020 werd ze helaas gehinderd door rugproblemen. Uh, die uh, zeg maar een veroorzaking, of veroorzaking waren van slijtage tussenuit. Tussen Oké. Okay. Mooi. Nou, laatste nog. Je mag de laatste doen. Ja, uh, Johnny Hallyday. Hallyday. Hij is natuurlijk Halliday. een Frans acteur en zanger, en hij is heel bekend ook van uh, uh, La Viva commencé, weet je? Pour Moi La Viva commencé. Oh, dat is van hem, ja. Hij is de Elvis Presley van de francophone wereld, noemen ze hem. Nou, een van de hits die hij als eerste had was dit. Bien plus fort, en secret. Dit is echt een grote. Het origineel is niet van hem. Spiegelbeeld oh. Hoor je hierin. Oh, maar ja. dat is ook niet zo snel. Oor snel is het is van Georgie Jones. You keep saying, we'll Hij heeft er een Johnny Holiday heeft daar een eigen versie van gemaakt. Het mooiste wat Johnny Holiday heeft uitgebracht is natuurlijk dit. hè? overgave geeft u de. Hij heeft uiteindelijk, wat was het, 100 miljoen platen verkocht. Drie keer onderscheiden met diamant. 22 maal platina en 40 keer goud. Het is echt bizar wat deze gast heeft bereikt. Hij had echt een elfenstatus. Hij gaf soms concerten wat helemaal uit de hand liep. Uiteindelijk hebben ze een periode gehad in, wat was het? In Parijs? Of nee, in, in, in, nou ja goed, ergens in een of de stad hebben ze rock'n'roll helemaal uitgebannen. Want uh, hij bracht al die vrouwen het hoofd op hol. Ja, het was, het is Johnny echt, uh, Holiday. De Franse Elvis Presley. Ja, dat was ook nog Amerikaanse Johnny Holiday. Dat was een, uh, een presentator van een radioprogramma. Dat ja, hij grappig. heeft ook nog een 30 films gespeeld, hè? Ongelooflijk. Nou, tot zover even je verjaardag. Uh, misschien uh, in het uh, volgende uur. Nee, niet het in volgende uur natuurlijk. Maar uh, straks misschien <laughs> nog even meer. Eerst even hier muziek, namelijk van Elbo. Sfeervolle klanken van de Audio Vertical. Nieuwe cd. Things I've been telling you about. Deception Here's to never accepting Slight adjustment Or correction Here's to a doting mother's voice Assisting me in every choice Saying the to man or no barrister So lucky son Oh, ik vind die sports du een in deze plaat echt leuk Elbo. De Vink I've been telling you about audio vertigo. Ja, yeah, fijn hier op de zaterdagmorgen hoor ik eens muziek die ik denk, nooit van gehoord. Nel nou, leuk. Ik ga het me tussen aan doen, Wacht, we, we zitten minder in de jingle. Wacht, nou, nog eentje, keer. We doen het even <lacht> overnieuw nog gewoon even. Want het geeft om, jullie zijn net begonnen met de radioprogramma's maken. Dus, uh, Zandvoortse berichten. Oh, <laughs> Zeker. 1, op zoek naar uh, het verhalen van KNRM. Uh, de reddingsbrigade van Zandvoort en troep. Ze ja. zijn op zoek. Uh, het bestaat 200 jaar dit jaar. En in het Zandvoort museum hebben ze een tentoonstelling. En ze willen de redders uh, de verhalen weten. Maar ook willen ze daar portretten van gaan maken. En daar hebben ze één fotograaf voor aangetrokken. <lacht> Ik ben even de naam uh, niet opgezegd. Oh, Joyce uh, uh, Govenaar. Govenaar. Govenaar, denk ik. Die is bezig om allerlei mensen te portretteren En die wil er ook verhalen bij hebben. Dus ben jij familie van, ja, uh, kerkman, uh, kin, kinman, uh, zwemmer. Schijnt ook een man te zijn die heet zwemmer. Uh, en uh, koper, paap. Nou, als je daar familie van bent, dan heb je van wel verhalen in de familie Drol. gehoord. Drol. Drol. Trol, oké. Okay. Te rol. Te rol, oké, okay, sorry. Uh, als, als je de de daar familie van vrouw. bent en je hebt bij verjaardag wel eens een sterk verhaal gehoord. Dus je denkt, nou, ik weet niet of het waar is, maar leg het neer bij dit, uh, dit tentoonstellingtje. Sorry, klinkt niet goed, dit tentoonstelling. Dan, ah. dan is dat, wordt dat zeer gewaardeerd. Als je een mooi verhaal hebt en er komt ook een mooie foto bij, dan kan je uiteindelijk daar ook nog uh, voor, voor uitgenodigd bij de ja. opening. Oh. Nou, er is vanochtend ook weer een oefening, want ik sprak gisteravond iemand... En, uh, want die zit ook bij de KNRM. Maar uh, even buiten dat. Het zal niemand ontgaan zijn. Maar er staat al een tijdje. staan er zeecontainers en een reddingsboot van de KNRM op de boulevard. Oh! Het is eigenlijk uh, vanwege de verbouwing van het reddingsstation. Oh ja. En uh, in 2025 komt er een nieuwe reddingsboot. En daar is dus een grotere bootwagen bij. Maar dat past dus niet in de huidige boothuis. Hmm. Dus uh, nou, die wordt dus verbouwd. En het materiaal kan dus niet binnenstaan. Dus tijdelijk is er een stalling op de boulevard. En er staat een mooie foto bij uh, van op uh, Zandvoort.nl. Uh, van bij de gemeente zelf. Dus die heeft daar een hele mooie foto gemaakt. En uh, het schijnt dus ook dat ze iedere zaterdagochtend... gaan ze oefeningen doen. Daar in het boothuis. En yeah. de op het strand. En dat is gewoon, dan moeten ze er gewoon om half acht al zijn. Oh, nee toch. En we, en we hadden gisteren de De vismaaltijd. En wonderboven wonder was het net droog gisteren. Ja. Yeah. En we hebben eigenlijk heel gezellig gezeten. En ik zat dus naast een van de, de opstappers van de, van de En wat heb je al, wat verhaal? Voor heb jij een leuke verhaal van hem gehoord? Over, over wat iemand gered heeft? En, uh, nee. nee. Het, het, het, ja, maar wel dat hij het niet. al heel lang deed. En dat hij het altijd wel heel gezellig vond. En is een beetje je hebt er niet eindeloos in te praten over hoe lekker het eten was, hè? <laughs> nee, nee. Zeker de vis. De vis was prima. Maar, nee, maar het, was heel, het was wel weer heel gezellig, de vismaaltijd. Ah. En het was al de vijftiende keer of zo, geloof ik, als ik het goed heb. En uh, het was echt een, een mirakel dat het gewoon droog was. Want de hele dag was het pokken weer. Zeker. Dus, uh, hmm. Nou, uh, over de reeksbrigade, als je verhalen hebt... Uh, Jolanda heeft echt, echt... Ik heb het moment gemist. Ja, van. je hebt het gewoon voorbij laten gaan. Gemist je hebt er naast gezeten. Ja. Ja, had gewoon even wat gevraagd. Als Hadden we een... uh, had in ieder geval nog uitgebrek. een intelligente onderwerp nu gehad? Ja, nou goed, ja. door... <laughs> Wat hebben we nog meer voor standgebruikten? Ja, uh, dat stand ja, ja, ja. ja, nou is heel belangrijk. No, want er is een uh, zichtbare uh, toename... Uh, van het aantal meldingen... waarbij fraudeurs zich voordoen... als politiemedewerker. Ja, ik had het gelezen. hier. Ja, ja nou, Bij deze vorm van fraude wordt er eerst... telefonisch contact opgenomen met de slachtoffer. Met een smoes. Wordt door de nepagent uh, geprobeerd... het slachtoffer te dwingen... tot afgifte van geld, sieraden... en een bankpas met pincode... Die vervolgens bij het slachtoffer worden opgehaald. Nou ja, ja. Wordt u gebeld, let op, hè, mensen, wordt u gebeld en vertrouwt het niet. Hang dan meteen op en maakt melding bij de politie. Ja, lijkt me logisch. Ja, ja. en koop Blink. een scheidsrechters fluitje. Dan zeg je: Moment hoor. En dan pak je dat fluitje en dan blaas je gewoon keihard in dat ding. En dan heeft die man een gescheurd trommelvlies. Oh. En dan kan je nog rechts, dan kan je, ja. je broek krijgen. Want dan bleek toch dat het iets anders was. Ja, maar, maar goed, <laughs> dat uiteindelijk. Was een echte agent. Vraag ja. die... dus Identificatienummer en foto en dienstnummer. Kijk. En als je echt niet. Uh, uh, als je echt twijfelt, je, Nou, bel even 112. Ja, en voordat je weet, staat dat Makkelijkste een, nummer. Staat uh, die, uh, die andere nepagent voor de deur. <laughs> en die gaat hem dan helpen. Oh, is, <laughs> wat <laughs> erg. Heb je twee van die gasten? Maar aan ik de zeg het ook altijd tegen mijn moeder. Als je wordt gebeld door een bank, bestaat niet. Als ze aan de deur komen van de bank. Of iets. Of we zijn toevallig bij de buren bezig met kijken op het dak, maar u, wij zien nu dakgoot uh, dat het een beetje uh, niet goed ligt. Nee? Zeg, dan hoef je uh, toch nooit je bankpasje te geven? Nee, maar nee, dan dat je niet. Weet, maar... dan zijn ze wel binnen <laughs> Als je goed. Ja, we zijn weer heel scherp, hè? Oh. Tot zover de zandvoorsprichte. Voor tijd voor? Uh, of jij had je nooit? Nee, je had er niet. Goed, even tijd voor uh, je landkeuze of toch niet? Nee. Nestor is een oude band die nieuwe muziek maakt. De oude hebben het pak. Nestor heet de band. En ze hebben een nieuwe serie. Teenage <laughs> Teenage Rebel. Ja, Hetzelfde van die oude tekst ook. Die, je die heet Caroline. Ja, ik vind het wel interessant om daar eens een keer een plaat over te maken. Over Caroline. Want dat hebben ze nog nooit gedaan. En dat gaat over Caroline van de Plast natuurlijk. Die straks natuurlijk oh. in de regering zit. Ooh. Ja, Carolietje. daar gaat het anders over natuurlijk. Ik denk aan Radio nou. Caroline. Dan. Radio Caroline. Ja, Dat, dat is wel, wel heel lang geval. Dat is wel mijn jeugdliefde, Radio Caroline. Oké, okay, ja? Ja, ik heb er nooit naar geluisterd. Okay. Ik bedoel, ik heb die jeugdliefdes losgelaten. Want als je naar Veronica luistert, bijvoorbeeld, dan denk oh. je, denkt, nou, daar horen ik ook niet meer bij, hoor. Nou, ik Goed, dus nog... Toepak Leef verteld. Ja, Wat? ik heb weer een overlijdensbericht te melden. Nou, gezellig, leuk. Ja, vind ik ook. De ja. beroemde bordeel, uh, uh, meneer, uh, bordeelhouder, meneer Bordeelhouder van Japjum Theo Heuft, is uh, overleden. Nou, hij, is gevestigd aan de, hij was gevestigd aan de grachtenpand in uh, Amsterdam, aan de Singel. En dan werd destijds door de Theo geopend op 1 april 1976. Nou, het trok, het trok internationale bezoekers... die zich met champagne en vrouwelijk schoon vermaakten. En in 2007 werd het sekspaleis gesloten... vanwege het vermoeden van criminele activiteit. Nee, toch? Ja, ja nee. maar toen had hij zelf wel afgekomen. Want hij is uiteindelijk verkocht natuurlijk aan de... heel zijn eendstons of ieder geval ja, andere ja, ja, criminele ja, klopt, organisatie. Klopt, de Amerikaanse, Amsterdamse... Ja. criminele Sam Klepper en John uh, Mieren. Ja, die kwamen daar heel vaak. En de, Klaas Wilting... hoor ik op Radio 1 erover. Die was blijkbaar... toch op een soort manier uh, verbonden... met mm -hmm. hem. Hij is nooit bij... Jap Jum zelf geweest, maar nee. had wel heel vaak... contact met hem. Ja. Omdat deze... Deze man toch vaak bedreiging kreeg. Uh, werd hij vaak opgebeld door... Ja. Uh, Klaas Wilting wordt vaak opgebeld met overleg. Hoe moet ik het nou aanpakken? Ja. En uiteindelijk heeft hij zich toch maar uit laten kopen. En ja. gedeelte van het geld ook niet gekregen. Dus heel verhaal. En Klaas Wilting schijnt een soort theatervoorstelling hier over... Te doen. Oh. Dat dus is heel maf. En Klaas wilde was pas van de politie. Heel okay. aparte combinatie ook. Ja. En Klaas wilde, ik zeg ook wel, wij kwamen elkaar wel eens tegen ergens. En als dan de, de journalisten kwamen en die wilden ons op de foto zetten. dan dus zei hij altijd: van, Nee, Klaas, ik denk niet dat we hier alle twee beter van worden. als we op de foto gaan. Snel aan nou. elkaar. Oh. <laughs> dus er is daar nooit foto's van gemaakt. Okay. Maar, en hij bleek een Airbnb te hebben ja, in, in uh, Zuid-Frankrijk. In Frankrijk. Kortensuur. En heel ja. vaak als Klaas Wilting op doortocht was, dan kwam hij daar een nachtje slapen. Oeh, en dan hadden ze nog wel even een gezellige avondje. Onder ons. Met een lekker eh, wijntje, wijntje Met en een gaskaartje. Ja, dat waren goede oude tijden. Ja. Weet je nog wel dat je Jab Jum had? Ja, die weet ik nog wel. Mm. Dat je oh. bubbel, nee, nee, ik ben er nooit geweest. Oh nee, je bent er nooit geweest. Nee, ik ben staan. er trouwens ook nooit geweest. Maar ik had er best wel een keertje binnen gewoon willen kijken. Ja, je ja, hebt wel, wel wat zo. documentaires en zo er ook, Ja, Dus je moet maar eens kijken. Het schijnt gewoon dat het, is dus het heel binnen mooi nog... Het hoor. Ja, het schijnt dat binnen nog zo. precies zo is als het achtergelaten ja. is. Er is niks veranderd. Oh. Maar je hebt daar in de buurt ook in Amsterdam... ...heb je ook een, een sauna en die is helemaal art deco. Art deco. Ben je daar was geweest? Nee. Dat is ook echt nee. de moeite om dat te gaan... Er is niet gigantisch want maar het is wel erg Lein. mooi. Ik ben en, echt ja. nooit geweest, maar het. weet precies hoe het er allemaal uitziet. Ja, ja, ja. ja. in de biertje was ook best lekker. Oh, ja. oh nee, dat weet ik niks van. Goed, het is tijd voor die landenkeuze. Oh, of niet? ja, Ja, dat ja? is goed. Ik heb hem klaarstaan. We, we gaan hebben even Ali degenomen. Ja? Want uh, vandaag is hij, ja, dit uh, is zijn geboortedag. Ja.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 Folkwat lights. Appour ah, moi la vie va commencer. Mais je peux voir des la nuit. Sans avoir peur et surpris. Tandis qu'on loi comme ma tout beau, assoles d'ombre des cheveux. Bon glowle. Appour ah, moi la vie va commencer. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Jezus houdt het even lekker. Ja, de muziek is kut, dus ook, maar die teksten zijn zo diep van hem. Jezus is wat goed zeg. Sorry, Johnny nee, weet Holiday. Weet je dan wat dit betekent? Het zal vast over de liefde gaan, denk ik. Nee, het mag Voor mij gaat het leven beginnen nu. Het is, ja, de mensen hebben allemaal eindexamen gedaan nu. Ja? Dus nu uh, gaat het leven beginnen, want uh, alles ligt open. Oké, okay, op die manier. Alle mogelijkheden zijn er. Ja. Nou, ik ga er even een, een jaartje tussenuit. Goed, gewoon even... la viva, komen. Ja, yes, ik ga gewoon even een jaartje tussenuit. En dan uh, zie ik straks als ik terug. Maar het is wel... Uh, uh, dit is een heel oud clipje. Ik zal het verdelen op onze uh, Facebookpagina. Wat Daar dat... zie je toch wel wat in knapperd het is inderdaad. In die tijd. En uh, ja, hetzelfde koep. Qua haar als, uh, als, uh, als Presti. Hij is zich echt door hem uh, laten inspireren. Inspireren, Jawel. dat is wel duidelijk. Ja. Goed, uh, Toepak leeft, uh, Het loopt tegen tien uur. En uh, het begint langzaam op te klaren nou, buiten. Dus komt deze kant op, zal ik zeggen. Ja. Uh, vandaag in de krant nog een stuk te lezen... over de Nederlandse vlag met een tas daaraan. De schooltas vanwege wat je zei... Ben je geslaagd? Iedereen ja. moet het weten. Oké, okay. hoera. Het schijnt Zet dus hem weer in. met een vlag en een tas... Uh, laat je zien dat je ongelovig bent. Uh, de moslims, uh, die, uh, oh. de uh, extreme moslims, die zeggen: dat soort dingen moet je echt niet doen. Dat, zijn, dat is een teken van ongelovigheid. Ja, ik heb het ook een beetje zitten lezen. Ik snap niet helemaal wat daar de, de theorie achter is. Maar het schijnt dus dat er toch wel weer alarmbellen afgaan. Dat er toch wel hele groeperingen zijn die. Ja, het Sinterklaas kerstfeest en, en meedoen aan de verkiezingen die toch wel daar helemaal tegen zijn. En er is onder andere een man, eh, journalist, onder cover gegaan eh, bij een moskee. En die heeft toch wel allemaal dit soort geluiden weer opgepikt. En die vindt echt dit, dit soort dingen als vlaggen met tassen, dat kan echt niet. En de AFD is daar ook fanatiek mee bezig om te kijken hoe groot deze groep is. Deze fanatieke islama, is, islamieten. En uh, vooral ook uh, de salafisten hebben daar een groot deel in. Dus nou ja, mm -hmm. het, uh, wat Geert Wereld zegt is misschien nog niet, ja, je denkt niet zeg ik. Hè? Die zegt ook dat we allemaal met z'n allen een grote islamitische gemeenschap gaan worden. Maar ik denk ook, als wij nou inderdaad in, uh, in uh, islamitische landen gaan zeggen van nou, we willen niet meer dat je vijf keer per dag zo keihard uh, je muziek van die toren laat, omdat we allemaal moeten bidden. Daar zijn we niet van gediend. Nou, dan word je gewoon het land uitgezet, inderdaad. Ja. Dan komen ze gewoon eens met z'n allen aan. Nou ja, het is natuurlijk wel, als je in die wijk woont, is het natuurlijk wel echt wel. Dat je denkt van, nou, nou, ik, bedoel, ik vind best dat jij gelooft, maar ik hoef er allemaal niet mee lastig worden gevallen. Nee, nee, je doet het, het lekker voor jezelf, Doe je je je het voor jezelf. Dat doe je zelf thuis even een kleine je wokman op of zo, doe ja. je daar op, prima. Er is een ah, heel goed. mooi oud schilderij, ja? en dat, uh, dat heet uh, Rust op de vlucht naar Egypte. Dat is van de Italiaanse kunstenaar Titiaan. En die is uh, gestolen, teruggegeven, opnieuw gestolen. En uiteindelijk is die gevonden bij een bushalte. Ja. Maar in juli gaat het werk dus weer geveild worden bij de Veilingshuis Christi. En ze vermoeden gewoon wel dat het uh, iets van, uh, van 30 miljoen euro gaat worden. Okay. En het grappige is eigenlijk, van, uh, het is echt veel van eigenaar verwisseld. En het is eigenlijk al in de 17e eeuw een Venetiaanse specerijhandelaar en daarna... Uh, door Napoleon gestolen in Wenen. En daarna kocht een Engelse kunst, de, uh, kunstenaar. Of Engelse edelman. Het kunstwerk. En daar is het dan ook weer gestolen. Dan moet je nagaan. Hè, dan heb je gewoon een schilderij in huis. En dan uh, hoor je naderhand dat het zo enorm veel waard is. Ja. Want daarom, ik heb, uh, als je een mooie schilderij hebt. Ja, ga vooral naar. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, de, de kunst in Nederland en zo. Weet je? je hebt toch die veiling. Uh, ja, volgens mij heb je daar toch een app voor. Je richt je mobiel op dat apparaat en je weet precies waar je aan toe bent tegenwoordig. Ja, ja Ze, uh, ze uh, lopen Google, fotograferend door Google je huis en je kunsten te fotograferen. Ja, hey, dat is een bekende. Die nemen zit... we mee. Ja, het is tegenwoordig. Ik bedoel, ik ben natuurlijk handelaar, je vindt dus meubels. Het is zo irritant gewoon. Ik bedoel, wij, weet, wij weten heel veel, hebben heel veel kennis. Tegenwoordig hoef je alleen maar jouw apparaatje jou ergens op te richten. Oh, dit is zoveel geld waard. Ja, gasten, wij hebben dat jaar lang uit ons hoofd geleerd. En ja. dit soort, uh, vooral in kringloopwinkels... Ja, zijn ze bang dat de handelaar er geld dan verdienen. Nee, ja, niet bij zeker. De, bij de kringloopwinkels uh, beginnen ze er zelf ook mee. Dus ja, al je, al krijgt niks, nee, je, je krijgt niet meer voor niks. Nee, je krijgt zeker niet voor niks. En soms gunnen ze je wel wat. Maar ik heb gezegd dat, dat, ja, het, is niet, het spel is niet zo leuk meer tegenwoordig. Nee. Weet je wel. Je leer, vroeger leerde je dat soort dingen uit je hoofd. Het is goed voor je, voor je hersenen om ja, dingen te je onthouden. Weet te weet je wat? Ik bedoel, houten ja. verbinding, metaal, hoe het gelast is. Dat hoeft ja. ja. niet meer. Je richt dat ding en je weet het. En de artificial intelligence vertelt je wat, wat je ermee zou kunnen doen nou, denken hoeft tegenwoordig niet meer. Nee. Dat is makkelijk. Klinken Dat klinkt een hele oude man nu in ineens. Godverdamme, dat wil ik eigenlijk allemaal niet. Oké, okay, even een lekkere barspartijtje hier op de zaterdagmorgen. Ze hebben een nieuwe plaat, het Hoosier en Two Sweets. Oh, ik vind dit fijn. But you worry somehow Een, een fijne muziek ook gewoon. Ik heb ernaar zitten luisteren, hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Ja, nou dat is mooi. Ook dat je naar mijn muziek luistert, dat je gewoon relaxed wordt. Want, ja, goed. Ik heb wel wat bandjes voor je straks, als je wat meer muziek wil luisteren. Je hebt er straks altijd tijd voor, geloof ik. Hè? Alle tijd voor je gewoon. Ja. Yes. Zeker. Het is uh, toepakleugd. Uh, tot een tien uur slap gehouden hoor. En daar... Echt, daar zit wel wat interessante informatie tussen Natuurlijk, Als je gewoon je best doet, kijken er wat is de filteren. Zeker. En vandaag in de Telegraaf een groot stuk uh, te lezen over de service staat op, niet op het menu. Uh, ja, we hebben zelf al gemerkt natuurlijk, de horeca heeft het allemaal zwaar en kan er de uh, biertjes uh, uh, verkopen voor vijf euro. Ja, die zit er glas bij in. Ja, een statiegeld voor het glas. Ja, ik snap het allemaal. het lag 5 euro voor een biertje. Hè? En de service uh, uiteindelijk uh, is Eerde? ook niet zo ver uh, ook niet meer, nergens meer te vinden. Gewoon een broodje. Ei, wat stond ook weer? Een broodje kaas. Mm -hmm. Met bottenmessen. messen. 15 euro. En daar ah. is weinig service bij. Mensen zitten soms een beetje verveeld op een mobiel. En uh, ja. Ja, ik heb het ook een paar keer gehad ik dan ergens in een restaurant zie. Dat duurt het heel lang voordat dat dus ze uiteindelijk ja. je opmerken. Dat je bijna met je vinger omhoog wil zetten. Mevrouw, mevrouw, mag ik bestellen? Mag ik bestellen? Je ik komt zo een af. beetje zo, uh, <laughs> hoi, hoi. Ja, ik kom zo bij u hoor, weet je denkt Ik denk van, hallo, ja. ik ben klant hier. Ja. Ik ga mijn geld aangeven aan, aan ja. jou, dus ja. kom op even. Maak een leuk praatje, ja. toon even interesse. Maar daarom zijn die uh, Japanse en Chinese restaurants zo handig met die tabbers op de tafel. Het komt gewoon heel veel tik, tik, tik, tik. Ik wil persoonlijk dat ze naar me toe komen. Ja. Ja. Kom maar, is het zoveel gevraagd om naar me toe te komen? Leuk verhaaltje. Hoor mijn... Eindloze monoloog over de wereld aan. Weet je wel? Alle... Ja, nou, die willen ja. we horen. Ik kom bij jou in je restaurant, dus ja. ik verwacht wel dat, dat je en interesse in wat toont. of zo. ja. ja. ja, wat... ja. ja Toon interesse in mij. Ik bedoel, alles ga ik ergens altijd wel eten. Of ik blijf gewoon thuis. Ik bedoel, thuis kan ik voor weinig geld nog veel lekker een maaltijd klaarmaken. Hoor. Ik bedoel, een beetje drie sterren. Ja, je ziet ook in de Britse economie. hebben ze dus een onderzoek gedaan. En uh, het blijkt dat het uh, 305 miljard euro doordat die mensen zo gedemotiveerd zijn. Slechts ja. één ja. van de tien Britse werknemers voelt zich betrokken bij het werk, dus de negen niet. Hè? En uh, dat is uh, sterk contrast met de cijfers van 15 jaar geleden. Want toen was het nog. Uh, op één na hoogste percentage betrokken medewerkers. Nou ja, dat, dat, dus, dat is wel uh, een puntje hoor. Ik bedoel, betrokkenheid, ja. weet je wel. Ik merk het zelf bij mijn collega's ook. Want die kunnen soms ook nog een beetje blijven hangen met het feit... nou, ik heb wel lekker, wel moeilijk geslapen en een beetje last van dit en een beetje last van dat. Dan denk ja, oh ja, gaan we ja, zo beginnen? Ik kan met me zo, zo beginnen. Gaan en we het de hele dag nog. Ja, gaan we doen. Maak contact met je medemensen, ja. maak iets positiefs. Maar goed, nu uh, zeggen ze heel vaak dat er in winkels weinig uh, service is... En ook uh, onder de telefoon, weet je wel, is het ook uh, vaak lang wachten. En niet altijd even aardig. Dus ja. daar moet echt wel aan gewerkt worden. En uiteindelijk, uh, meer betrokkenheid, weet je wel. Uh, je vraagt naar rode wijn. Wat voor rode wijn heb je dan? Uh, ja. Hij is gewoon rood. <laughs> Ik heb ook een witte voor u. Ik heb ook een roze. Een roze, ja. Die is oh, niet dat is roze. Oh ja. Ja, die baas heeft hem ja. gewoon niet helemaal goed ingesproken. Wat voor, wat voor wijn er in huis zijn. Nou, Zullen allemaal ja. gauw verdienen. Ja. Maar je hebt dus steeds volgens die onderzoek ook, had je een sterke toename van... Dat noemen zij de quiet quitters, de stille afhakers. Mensen die het absolute minimum doen op het werk. Ja. En, uh, en, en, en dan heb je nog een groot probleem: dat zijn de werknemers die hun leidinggevende zelfs tegenwerken. Dus ja, het kost allemaal heel veel geld. Ja, zorg dat je een leuk baantje hebt, want je moet toch een ja, tijdje. Ja, ga dan wat anders doen, ja. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen altijd, zorg dat je een leuk baantje... hebt, want je moet echt een lange tijd werken. En uh, kijk ja. daar voorbij, weet je wel. Je moet je zeventigste, maar het kan best zijn dat je, dat je tachtig wordt... dat je dan mag stoppen. L ja, als je van je hobby je werk maakt, hoef je niet ja, meer is te werken. leuk. Precies. Ja. Ik heb een paar collega's gehad die zijn met pensioen. Nou, dat liep echt op het laatste pootje, hoor. Oh, echt? Oh, echt? Oh, echt. Je, je hebt het niet gemerkt aardig? dat ze weg waren ook. <laughs> Nee, wat, wat een verademing de... was ik dat gewoon. <laughs> nou, het laatste plaatje voor tien uur. Ja, het ja. laatste plaatje voor tien uur. Ja. En na tien uur? peace.